Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Duitse pakketbezorger DPD heeft een sorteercentrum... niet ver van de grens bij Roermond gesloten vanwege een corona-uitbraak. Van de 167 geteste medewerkers bleken er 42 besmet. In totaal werken zo'n 400 mensen bij het pakketcentrum in Huckelhoven. Maandag worden de resultaten van de andere testen bekend. Alle medewerkers worden in quarantaine gehouden. De gezondheidsautoriteiten zijn een contactonderzoek gestart. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is de afgelopen dag toegenomen met 27, meldt het RIVM. Gisteren kwamen er 53 doden bij. Het totale aantal coronapatiënten dat is overleden staat nu op 5670. Het werkelijke dodental ligt een stuk hoger omdat alleen de mensen worden meegeteld bij wie corona officieel is vastgesteld. Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis is gestegen met 45. Gisteren waren dat er 35.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 In de buurt van Parijs is de Rwandese zakenman Félicien Kabuga opgepakt. Hij wordt gezien als de financier van de genocide op de Tutsi's en de gematigde Hutu's in Rwanda in 1994 en was al die tijd spoorloos. De VS had een beloning van 5 miljoen dollar uitgeloofd voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding. Volgens de Franse autoriteiten leefde de 84-jarige Kabuga onder een valse naam. De zakenman heeft de beschuldigingen altijd ontkend, vermoedelijk wordt hij berecht door een internationaal strafhof. Het weer veel bewolking in het noorden en enkele bui. Tegen de avond steeds meer zon en 12 tot 18 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de AWB. Er staan momenteel geen files.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 Beginnend uh, aan u 2 van uh, Zandvoort op zaterdag. wordt in een plaat uit uh, de jaren zeventig van Delegation en Where is the Love. 8 over 3. Welkom terug inderdaad. Het tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Op een uh, zonnige dag. Maar uh, vanaf morgen wordt het smeren, smeren, smeren. Tot aan uh, donderdag. En dan uh, zei je dat het, uh, maar liefst 22 graden gaat worden. Ja, het zal misschien een paar 2 graden minder zijn hier aan de kust. Maar... Prachtig weer in ieder geval volgende nou, week. Nou, prachtig. We gaan ervan uh, genieten. Het is meteen ook uh, hemelvaart, dus daar zijn we ook weer vrij. En dan de trassen open, geloof ik. Hè? Uh, bij, of net na hemelvaart. Of dat is net, met net naar, Ja, ja met dat is Pasen. met Pinksteren. Pinksteren, dat was het. Pinksteren. Yes. Welkom ja. terug. Wat gaan we doen? Oh ja, goed. Welkom terug, kijkers en luisteraars. Zandvoort op zaterdag. Zometeen over een tweetuil platen uh, de, de finale van uh, de ontwikkelingen van afgelopen week. Uh, namelijk uh, de reactie van burgemeester Molenburg. ...op het ontslag van de wethouders. En daarna gaan wij door met Zandvoort op zaterdag reguliere programma en programmering. Goed, wat gaan we doen? Veel Zandvoorts nieuws in het kort van alles en nog wat dit tweede uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En uiteraard omdat vanavond de finale zou plaatsvinden van het Songfestival, heel veel Songfestival muziek. Maar daar beginnen we niet mee, nee, met een nieuwe single van Kate Perry, want die hebben we ook voor je. Told them your dreams and they all started laughing. I guess you're out of your mind till it actually happens I'm the small town One in seven billion Why can't it be me? They told me I was out there Try to knock me down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 Stop believing in magic. Why did we put all our hopes in a box in the attic? I'm the long shot, I'm the hell, Mary. Why can't it be me? They told me I was out there, try to knock me down took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm going nowhere, tried to get me out. took those sticks and stones, showed them I van uh, nu hoor je ook uh, op de Zandvoorts Radio. Daar hebben we een uh, nieuw programma voor. Op de zondag tussen 6 en 8 uur. Maar wij druisen zo nu en dan ook hè, bij Zandvoorts op zaterdag. Katy Perry, de nieuwe zin, heet Dezis. We zijn bezig met het Zondfestival. Vanavond is het de beurt aan uh, Jan Smit, aan uh, Chantal Jansen en Edsylia Romli. Zij presenteren vanavond Europe China Lights. De show die in de plaats komt van het... Uh, uh, van de finale van het songfestival Festival wordt in 41 landen uitgezonden. En een van de presentatrices is dus Edcilia. Ze zong in 98 mee met deze Hemel en Aarde. Nederland was cool en kil en dan vooral het weer. De wind die lag nooit stil, mijn liefdesleven des te meer. Wat ik in jouw ogen las ontstak bij mij het vuur. Nooit was het wafel. Nee. een paar mooie songfestivalplaten in de playlist staan, uh, Albert Ik zie hier, uh, even kijken hoor... Maggie McNeil en Amsterdam natuurlijk. Ja. Dan hebben we Mout en uh, McNeil en I See A Star. Ja, en uh, uiteraard ook uh, Marleen... ...en Give Me One Good Reason... ...en uh, die foute foute ik, inderdaad waar, waar je het net over had... ...Franklin Brown, ja. samen met uh, Maxime. En uh, ze treden nog steeds op met uh, de single... ...het uh, was al steeds eerste keer. Ja. Ja. Nou ja, straks uh, veel meer. Ik heb er zin in uh, waar, waar gaan we het over hebben. Nou, de, zoals ik al begin van het eerste uur aankondigde... Voor onze luisteraars even de reactie nog. En dat is het laatste wat we erover willen zeggen en schrijven. Over de ontstaande crisis. Uiteindelijk heeft de burgemeester Molenburg schriftelijk gereageerd op het ontslag van de wethouders. En dat was op donderdag 14 mei, jongsleden. Ik heb vandaag kennis genomen van het ontslag. Dat is ingediend door drie wethouders van het college van de gemeente Zandvoort. Uiteraard betreur ik de ontstaande situatie... zeker gezien de moeilijke periode waarin we ons met elkaar bevinden. Het is belangrijk dat we de weg die we zijn ingeslagen... om de, uh, om de corona crisis door te komen, voortzetten. Ik waardeer het dan ook des te meer dat alle drie de wethouders... hebben aangegeven bereid te zijn om hun werkzaamheden... de komende tijd te blijven verrichten. Totdat er voorzien is in een, een opvolging... De politieke partijen zijn nu aan zet om op zoek te gaan naar een nieuw college. Een college dat zich wederom zal inspannen om te werken aan de toekomst van Zandvoort... samen met alle inwoners en ondernemers. Ik ben ervan overtuigd dat de politieke partijen de juiste gesprekken met elkaar voeren de komende tijd... zodat er op korte termijn, met de nadruk op korte, korte termijn... voor iedereen meer duidelijkheid komt voor de toekomst van Zandvoort. Waarvan akten. Oké, okay, dat is wat betreft de brief inderdaad van onze burgemeester David Molenburg. Meer, meer Festival Hier is Sandy Shaw. I wonder if one that you say that you care. If you say you love me madly, I gladly be there. Like a puppet on the street. merry-go-round het mooie van de Songfestival like muziek is dat je weet dat het ongeveer drie minuten per plaatje duurt dus je bent er ook zo weer vanaf in die <laughs> show hoor en, ja. en hier is Emily The Forest tonight, We're on the edge tonight no shooting star to guide us I for an I I tear each other apart please tell me why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 How many times can we break ...van uh, Mijn favoriet van het uh, Songfestival, Emily de Forest hoor je. Yeah. En Only Teardrops. Ja, vorige week uh, zaterdag op het uh, station was het gekkenhuis. Klopt. Mensen dachten: van uh, we pakken even de trein naar en zo voort. En we zijn vast zeker dan de enigen die op dat uh, idee gekomen zijn. Nee, maar goed, het, was, uh, uh, het is een. Uh, volgend bericht uh, stamt uit 1 mei. Dat is natuurlijk uh, de, uh, precies rond het feit. op de dag dat uh, de Formule 1 uh, hier uh, zou uh, losbarsten. Nou, we weten allemaal hoe de vork in de steel zit. En, uh, maar het station, het circuit was er klaar voor. En, uh, maar ook het station was er klaar voor. En ik wil u toch een aantal reacties van, uh, van passanten uh, niet onthouden. En H, uh, was uh, begin mei uh, op het station aanwezig... en vroeg passanten naar hun, uh, hun indrukken van het nieuwe station.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 We moeten dikkere kabels aanleggen, zorgen dat er meer komt. En dat doen we vaker, alleen de tijdsbestek is wel heel erg krap. Ja, en toen gingen we er eigenlijk nog vanuit dat het allemaal gewoon doorging, Albert-Jan. Klopt, maar het is al prachtig geworden. Het is heel mooi geworden, met ook een, zelfs een trap nog in de verlengde Haltestraat. Ja, klopt. Nee, dus, dit, wat dat betreft hebben ze er alles aan gedaan om dat zo te upgraden als het maar mogelijk was. Maar ja, goed, afgelopen zaterdag zag je, vorige week zaterdag, zag je dat het redelijk goed druk was. Maar de aan- en afvoer ging redelijk, uh, toch ondanks alles, redelijk goed. Ja, zo is het ook. En, uh, ja, we hopen dat we zo rond september echt wel een beetje meer uh, vrijheid uh, kunnen krijgen. Om vanaf uh, 1 september, zeg maar, uh, da daar gok ik zelf een beetje op. 1 september, dat we dan uh, weer uh, meer onze uh, eigen gang kunnen gaan. Dat kan, kan mij niet uh, gauw genoeg uh, gebeuren. Nog even volhouden, overigens, zou ik zeggen: hey, hou vol, hou vol, hou vol, je kan het, je kan het. Ja, oh, hier is one good reason. Ja, geef me maar één goede reden om het niet te doen. Hier is Marleen. You know there never was a doubt in my mind. You only have to follow and learn how to read the signs. A heartache always seems so easy.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 Weer twee songfestival-hits achter elkaar. Als eerste hoorden we Marlene Sao Paulo van uh, SBS6, van Hart van Nederland. Daar is ook uh, presentatrice geweest en ook uh, zangeres uiteraard. En dat nummer uh, van haar, uh, ja, hoe heet je? ook weer? Oh ja, One Good Reason, <laughs> Ik kwam er even niet op. En daarachteraan hoorde je Sandra Kim en Shemme Lavi, en uh, wat... Uh, wat jonger, wat, wat ouder plaatje dan die andere uit 1999. Normaal gesproken de evenementagenda. We willen het even hebben over die illegale huisparty die vanavond op de slag <laughs> Nee hoor. Nee, uh, waarschijnlijk uh, daarvoor in de plaats even het uh, nieuws in het kort nu, Albujaan. Uh, ja, even met het oog en oor de badplaats door. Een bekende Zandvoortse kunstenaar heeft aan Pluspunt diverse schitterende schilderijen gedoneerd. De opbrengst voor deze prachtige werken komt ten goede aan de vrijwilligers van Pluspunt. Door de crisis is het helaas niet mogelijk om de schilderijen live te komen bewonden, maar daar is een oplossing voor bedacht. Op de website van Pluspunt kunt u alle schilderijen bekijken. Staat er eentje bij die uw hart heeft gestolen, dan kunt u daarop bieden en er de trotse nieuwe eigenaar van worden. Bieden kan tot 1 juli aanstaande. In de week erna zult u worden uitgenodigd om het schulderij te komen ophalen. De ruilwinkel van Sinkel in de Haltestraat is weer geopend... en heeft in de, in de gesloten periode de mondkapjes gemaakt. Er is keuze uit 30 verschillende prints en ze kosten 5 euro per stuk. De totale opbrengst van de mondkapjes gaat naar het goede doelen... die de winkel van Sinkel altijd ondersteunen. De mondkapjes zijn van 100% katoen met een opening om een filter in te doen... Ze zijn makkelijk te wassen en vele keren te gebruiken. Er zijn twee maten voor volwassenen en voor kinderen van 2 tot en met 9 jaar. Op maandag en dinsdag is de winkel gesloten. Al een aantal weken draagt een van de bekende, be, bekendste beelden van, het Zandvoort, uh, van Zandvoort een mondkapje. Veelvuldig staan er voorbijgangers stil om even een foto te maken van het toch wel grappige gezicht. Het beeld dat in de volksmond het mannetje van Verkade wordt genoemd... was vorig jaar al eens landelijk in het nieuws toen bleek dat het na de renovatie van het Van Venenplein opeens een kwart gedraaid was... en niet meer naar zee keek. Deze, maar hij staat nu inmiddels weer met het gezicht naar de zee... dus dat is allemaal weer, weer geregeld. Maar een mondkapje. maar een mondkapje. Nieuw Unicum laat met een banner weten dat ze ontzettend trots zijn... op de hardwerkende zorgtoppers. Alle medewerkers staan elke dag klaar voor de Nieuw Unicum-bewoners... en in deze tijd doet iedereen dan ook een extra stapje... Dat wordt zeer gewaardeerd en daarom hangt er naast de entree van de hoofdlocatie aan de Zandvoortselaan een levensgrote banner voor het verkeer dat langs rijdt is het niet te missen. Een terechte erkenning. Inmiddels is Nieuw Unicum weer coronavrij. Tot zover. Uh, vanavond uh, vanaf uh, 9 uur op uh, npo 1 Europe China Lights. Een uh, show die in de plaats komt van de grote finale die eigenlijk plaatsvindt, natuurlijk uh, in Rotterdam op uh, 16 mei. Wat vanwege corona dit jaar niet doorgaat, maar we hopen uh, volgend jaar wel uh, in uh, Rotterdam. Vanavond gaan uh, oud deelnemers gaan, uh, hun favoriete zomervestigplaats zingen. En ook de deelnemers van dit jaar, die hebben een boodschap voor alle mensen die kijken. En willen alle mensen hun hart onder de riem steken. 75. En toen uh, won Nederland het uh, Eurovisie Zonfestival. En wel met de sigle van uh, Tichin en Ding uh, Dong. En daar waren we reuze trots op. En toen maar wachten, wachten, wachten, wachten, wachten, Albert En toen uh, eindelijk in 2019 kwam hier inderdaad... Uh, onze eigen Dunker Lores met Arcade. En wonnen we weer het Zonfestival. En toen dachten we, nou gaan we het Zonfestival organiseren. 2020. Ja. Alles gereed. En toen kwam uh, corona... Maar daarvoor in de plaats vanavond wel een mooie show, dus Europe Shine a Light. Met uh, heel veel oud-deelnemers uh, oud uh, die een uh, lied gaan zingen. En uiteraard uh, de deelnemers van dit jaar die iedereen een hart onder de riem gaan steken. En op wat voor manier, dat weten we nog niet. Wel weten we in ieder geval dat ze ook Love Shine a Light, uh, dat nummer van uh, Katrina en de Waves, uh, met z'n allen gaan zingen, Albertjan Ja, perfect. Nou, daar ben je weer even een beetje bij. Helemaal goed. Oké. Okay. Oh, ja, ik, moet nou, ik moet nou weer... Oh, ik ben weer aan de beurt. Is ook zo. Nou, ja, maar ik ging zo hier het verhaal op. Goed, nog meer nieuws. Goed nieuws over, Ja, goed nieuws van het station. De gemeente heeft namelijk bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend... voor een forse uitbreiding van het aantal overkapte fietsenstallingen... bij het NS-station. In afwachting daarop zijn de afgelopen maandag... tijdelijke fietsenrekken bij de nieuwe stationstrap... aan de Elsenbachstraat geplaatst. Samen met ProRail heeft de gemeente een plan ontwikkeld... waarmee we voorlopig aan de toegenomen vraag... naar stallingen rondom het station denken te kunnen voldoen. De enkelzijdige fietsenrekken die nu aan de Elsenbachstraat staan... Uh, zijn afkomstig van het stationsplein. En daar staan nu alleen nog een aantal dubbelzijdige rekken... die bedoeld zijn voor reizigers vanuit Noord. Al dus Gert-Jan Overpelt, die namens de gemeente... als projectleider uitvoering betrokken is uh, geweest... bij de aanpassingen van het station... Het plan voorziet in vier locaties, waar twee, waarvan twee nieuwe. De stalling aan het, de stationskap staat nu schuin ten opzichte van het stationsgebouw... en dat is niet erg efficiënt. Die zal daarom worden gedraaid, waardoor er meer stallingen gerealiseerd kunnen worden... en bovendien meer ruimte ontstaat voor de doorstroom van grote aantallen reizigers... tijdens eh, grote evenementen en andere drukke dagen. Aan de Elzenbachstraat staat net als voorheen een overdekte stalling gepland... Ter hoogte van de spoorwegovergang aan de verlengde haltestraat... staan aan weerszijden weerszijde van het spoor twee nieuwe stallingen ingetekend. Eentje bij de hoek aan de Tollensstraat... en de andere bij de verlengde haltestraat. Overpeld, desgevraagd. De huidige plannen voorzien in 152 extra stallingen. Dat aantal zou eenvoudig kunnen worden opgevoerd... door gebruik te maken van parkeer, pa, pa, dubbel laags parkeren. Daar hebben we voorlopig niet voor gekozen... omdat het van de gebruikers... toch een relatief zware en onhandige handeling vereist... Maar de technische ontwikkelingen volgen we nauwgezet. Ook met het oog op de parkeerproblematiek elders in het dorp. Oké, okay, dus nou, dan overkeld. mag je even gewicht uh, gaan heffen, denk ik. Uh, oh, uh, ja, yes. Iedere keer die fiets omhoog. Is dat een baan voor je, hè? Ja, is It's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you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 En volgens mij kunnen we deze bijna allemaal wel meezingen. Je hoort de zinger van The Brotherhood of Man En uh, Save All Your Kisses From Me. Dat uiteraard in het kader van het uh, Songfestival van uh, vanavond vinden uh, in, uh, in uh, Rotterdam. En we het over de finale. Maar daarvoor uh, in de plaats dus de show die we al veelkundig genoemd hebben. Uh, uh, hoe heet dat? Europe Shine a Light. Ja, en van Save All Your Kisses From Me kom je heel snel bij het uh, volgende plaatje. Want het was als de eerste keer... Van uh, Maxime en Franklin Brown. Inderdaad, die foute foute rink waar ik like het uh, net over had. En uh, het was als de eerste keer. Nou, dan kom je weer helemaal in de stemming van het uh, Songfestival. Toch, Albert-Jan? Jazeker. Oké. Okay. Geheel. Kan, het is bijna onmogelijk als je dat dit <grijgt> Daar da, ja. Dat je vanavond niet gaat Op een gegeven moment stoppen we er ook mee, hoor. Nee, hartstikke leuk. Ik mis nog een paar. Ja, ik ben uh, druk aan het zoeken. Nou, goed. Komt helemaal goed. Waar nou, wil je het over hebben? Geel iets anders. Nog even. Ik had vorige week meldde ik het al dat de bibliotheek in Zandvoort op 23 mei weer open gaat. Want na het nemen van diverse maatregelen... gaat vanaf 23 mei de deur van bibliotheek Zandvoort weer open. Het biepbezoek is nog wel een beetje anders dan anders. Om zo veilig mogelijk de bibliotheek te bezoeken... en ook voor de veiligheid van de medewerkers... kan er maar een aantal mensen tegelijk naar binnen. Is het wenselijk om uw handen bij binnenkomst te desinfecteren... dragen de medewerkers hesjes... en gaan de boeken 72 uur in quarantaine wanneer ze worden ingeleverd. Tevens zijn de balies voorzien van spatschermen. Pak altijd een mandje bij binnenkomst. Er mag één kind uh, naar binnen onder begeleiding van één volwassene. En allebei nemen een mandje mee bij binnenkomst. En uiteraard worden de landelijke richtlijnen voor de hygiëne en de onderlinge afstand van anderhalve meter gehanteerd. Bezoekers kunnen voorlopig alleen terecht voor het lenen en terugbrengen van materialen. Om uw korte bezoek aan de bibliotheek zo soepel mogelijk te laten verlopen... wordt u verzocht om thuis alvast te bedenken welk boek of in welke genre u een boek wilt lenen. Dus kijk vooraf op de website en in de catalogus, zodat u weet waar het boek te vinden is. Want u kunt geen gebruik maken van de catalogus-pc's. Ook, uh, ook de andere computers, de leestafel, studieplekken en de zitplekken... mogen voorlopig nog niet gebruikt worden. De medewerkers ter plekke zijn beperkt beschikbaar... voor antwoorden op vragen en advies. Maar in ieder geval vanaf 23 mei is de bibliotheek weer open... uiteraard met inachtneming van de zojuist gemelde maatregelen. En, en, en is geheel terecht. Toch uh, ja, klinkt het wel heel apart, uh, de boeken in quarantaine. Ja, ja nee. Dus maar uh, ik, zie, ik zie het al helemaal voor me. Inderdaad, uh, 40 dagen de boeken, uh, zo heel zielig. <laughs> en één klein hokje. En maar wachten, en maar wachten, ja. Oh ja, hier is uh, Mr. Songfestival. Zo mogen we hem wel uh, noemen, hè? Johnny Logan en zijn Songfestival plaats. What's in year? Volgens mij, albert Jan, hebben we voldoende softwaarts van muziek om maar, uh, maar liefst tien uur te vullen, hoor. Ja, maar je Lukt hebt... makkelijk. Jij hebt een tweetal uh, van mijn favorieten, heb je nog niet gedragen. Nee, nee, nee, nee. Inderdaad, maar dit was een van mijn favorieten dan. Uh, Johnny Logan en Watson here. En nou mag jij met één van die twee favorieten van je. Komt ie aan. Ja, laat maar horen. Hij ja, is wel goed. Hier is Gerard Joling. Wel leuk om hem weer een keer terug te horen. Shangri-La. Inderdaad, Gerard Jalling zijn inbreng voor het Zonfestival. We hebben ervan genoten, Albert-Jan. Jawel, jawel. Ja, O'Gene heeft een mooie medley gemaakt van Songfestival-plaatjes. Hebben ze thuis gemaakt vanwege corona. Dus alle drie gewoon thuis. En dat is allemaal keurig netjes ingemixt. En dit is het mooie resultaat daarvan.